9 uur. Het los journaal Door Meegens. China wil dat Japan met betere en snellere informatie komt over de straling bij de kerncentrale in Fukushima. De wereld wordt nu onvoldoende bijgepraat al door China. Peking lijkt een pas op de plaats te maken met zijn eigen kernenergieprogramma. Het land gaat onderzoeken of de veiligheidseisen voor nieuwe centrales moeten worden verscherpt. Op plaatsen waar al wordt gebouwd wordt het werk tijdelijk stilgelegd. China wil de komende vijf jaar een groot aantal kerncentrales bouwen... om minder afhankelijk te worden van code. Bij Fukushima in Japan wordt opnieuw geprobeerd kernreactoren te laten afkoelen... door een grote hoeveelheden water op te storten. Wordt ook gewerkt aan het installeren van een nieuwe elektriciteitsleiding. Als er weer stroom beschikbaar is... kunnen de waterpompen voor het koelsysteem met zeewater weer gaan draaien. Het dodental van de aardbeving en het tsunami staat nu op 5200. Ruim 9000 mensen staan officieel geregistreerd als vermist...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 In Bahrein zijn zeker vijf leiders van de oppositie gearresteerd. Twee van de leiders horen bij een groep van 25 shiïtische activisten... die al eerder werden vervolgd. Ze zouden plannen hebben gehad om de regering omver te werpen. Die aanklacht was eerder deze week ingetrokken. Mogelijk was dat een poging om de spanningen in het land te verminderen. Gisteren hebben de autoriteiten met geweld een eind gemaakt... aan demonstraties in het centrum van de hoofdstad Manama. Bij de demonstraties gisteren kwamen drie politieagenten... en drie betogers om het leven. De regering heeft een noodtoestand uitgeroepen in Bahrein. DNS is positief over het plan van GroenLinks om zogenoemde OV-miles in te voeren. Mensen kunnen dan net als met Air-miles punten sparen voor artikelen en gratis reizen. Het GroenLinks-kamerlid van Gent kwam gisteren met het plan tijdens een debat. Minister Schulz is enthousiast en hoopt dat daardoor meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. DNS zegt wel dat het systeem pas kan werken als iedereen met de OV-chipkaart reist. En ook zouden alle vervoerders met de OV-miles mee moeten doen. Het weer bewolkt, maar blijft wel overwegend droog. Het wordt 6 graden in het noorden en westen van het land en 11 graden in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven staat tussen Knoopend Vught en Boksel Noord 6 kilometer file. De weg is weer vrij. A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en Huizen 6 kilometer. Ook daar is de weg weer vrij. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulden en Leusden 17 kilometer. A58 Breda richting Tilburg tussen knopend Galder en Ulfhout 4. En op de A58 Bergen op Zom richting Vlissingen tussen afrit Kruiningen en de Vlakentunnel 5 kilometer.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 NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Minister Hille van Defensie heeft het zwaar. De SP dient zelfs een motie van afkeuring tegen hem in, omdat hij de Tweede Kamer niet goed zou hebben geïnformeerd. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst natuurlijk naar Japan. Naar Tokio, op straat, daar in de hoofdstad volgen de Japanners de ontwikkelingen. in De Fukushima centrale ook. Op grote schermen, daar op straat, is te zien hoe die helikopters water uitstorten boven de centrale. De sfeer op straat in Tokio is gelaten. Velen staan even stil bij het grote scherm. Anderen lopen gewoon door. Een Japanse vrouw zegt dat ze het wel verontrustend vindt, maar dat ze vertrouwt op de evacuatiezone die de Japanse overheid heeft ingesteld. Ze zegt dat de Japanners altijd heel precies zijn en dat ze vast veel experts hebben geraadpleegd. Een andere man die vlakbij het scherm staat, vindt het juist verontrustend dat Japan en ook Amerika verschillende criteria aanhouden. Al dus de berichten uit Tokyo. Correspondent Joan Veldkamp is in de Chinese stad Shanghai. Um, heeft hij er in Tokyo gezeten. Joan, hoe verklaar jij de reacties? Want je kent de Japanners goed, de reacties van de Japanners. Nou ja, de Japanners zijn wel wat volgzaam. Dus ze zijn geneigd uh, toch wel te vertrouwen op de autoriteiten. Maar iedereen heeft er langzaam door dat deze crisis niet meer... Um, ja goed, behe... ja, niet... die wordt gewoon niet meer beheerst. Die is onbeheersbaar geworden. En daarom beginnen ze nu ook te twijfelen aan wat de autoriteiten zeggen. Want ze zien ook de vertwijfeling bij de autoriteiten langzaam. En dan maakt het er natuurlijk niet beter op als de Amerikanen zeggen... dat uh, eigenlijk iedereen in een zone van 80 kilometer rondom de centrale moet worden ontruimd. Ja, want dat is niet hetzelfde als wat de Japanse regeringen en autoriteiten zeggen. Die hebben een veel kleiner gebied bepaald, hè? Ja, en wie heeft er gelijk? Wie, wie weet het op dit moment? Uh, het is wel het feit dat de autoriteiten nu alle mogelijke hulp hebben ingeroepen van Amerikanen, van internationale uh, stralingsexperts. Dus het is niet zo dat ze denken dat ze, te, dat ze pretenderen het allemaal op hun een, op een eigen houtje te kunnen. Zo is het dus niet. Nee. Zijn ze daar, Joan, dan wel een beetje laat mee met het inroepen van hulp? Ja, daar zijn ze wel een beetje laat mee. Maar je moet even nagaan dat vorige week vrijdag, het is nog niet een week geleden, uh, daar uh, de boel helemaal ontplofte, uh, of ja, ik zou maar zeggen, figuurlijk. Uh, en dat men uh, sindsdien alleen maar overspoeld is met de ene rand naar de andere. Uh, ik zie het gewoon toch ook wel een beetje als onmacht, omdat het geweld van de natuur gewoon te groot is geweest. Jij zit zelf in Shanghai, ik zei het al even, in China. Hoe kijken de Chinezen eigenlijk aan naar die on tegen die ontwikkelingen in Japan? Ja, nou, aan, een, aan de ene kant hebben ze dus uh, hulpverleningsteams uh, gestuurd... en aan de andere kant lees ik vandaag in de China Daily, de spreekbuis van de regering... Uh, spreek, uh, een beetje barse taal. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ondanks het feit dat er uh, allemaal mensen zijn ge geëvacueerd... in die 20 -kilometer zone, is er uh, nog maar heel weinig uh, progressie in het onder controle brengen van de situatie. Dus dat vind ik nogal een bars eigenlijk. Mm -hmm. En dan wordt er even verderop ook gezegd... dat, dat uh, Japan alle informatie bekend zou moeten maken... zodat ook de hele internationale gemeenschap maatregelen kan nemen. Nou, dat doen ze al lang. Uh, eigenlijk is er een soort ondertoon van... Uh, nou, aan die Japanners kunnen we het eigenlijk niet overlaten... en ze brengen de hele wereld in gevaar met hun, uh, uh, met hun onprofessionele gedrag. En dat vind ik niet terecht. Ja, nou, dat, dat, is... ik... dat zijn geen misselijke uitspraken... Nee, en dat is niet terecht. En je mag maar blij zijn dat zo'n crisis die nu in Japan zich afspeelt... niet hier in China zich afspeelt. Want hier hadden we helemaal geen informatie gekregen. Dus laten we dat vooral vooropstellen. Dat Japan in ieder geval alles eraan doet... om de informatie zo snel mogelijk bij de mensen te krijgen. En hier zou het lang achter slot en grendel zijn gegaan. Oké. Okay. Joan Veldkamp vanuit Shanghai in China. Dank je, Joan. Gaan we maar weer naar de situatie bij de Fukushima centrale, centrale nummer 1 waar de grootste problemen zijn. Wim Turkenburg, atoomfiscus aan de Universiteit Utrecht is de hele ochtend al te gast. Meneer Turkenburg, hoe staat het met de um, koelingsactiviteiten? Want er wordt grof geweld gebruikt nu met het koelen, helikopters en brandspuiten, als die er al kunnen komen. Ja, mag ik even terug gaan naar de evacuatie? Uh, een plaatsje ongeveer op 20, 25 kilometer afstand, er wonen nog 30.000 mensen, die worden nu ook uh, geëvacueerd. Ja. Dus men is al maatregelen aan het nemen om de zone wat verder uit te breiden. Ja, maar, ja. maar dan zitten we nog steeds niet op 80 kilometer nee, nee, die Amerika nee, nee, nog nu niet geeft. maar het is ook logistiek een gigantisch probleem om dat te realiseren. En dat hangt ook af van de windrichting. En die windrichting, die zijn nou ook de voorspellingen. Voorlopig is die nog, uh, zeg maar, naar zee. En dat helpt natuurlijk wel. Wat is nou wijsheid? Is 80 nou goed of is 30 nou goed? Ja, ik heb Voor de zekerheid gezegd, maar 80? Ik heb gisteren al gezegd, 50 tot 80 kilometer... zou ja. je in mijn ogen als regering nu moeten beslissen. Dan is 30 niet genoeg. Dan is die 30 niet genoeg. Ja. Maar dat hangt dus erg af van wat je verwachtingen zijn... over hoe zich bij de centrale vet ontwikkelt. Maar dat ziet er niet gunstig uit. Nee, dat wil ik zeggen, want nu besluiten ze dus die mensen nog te evacueren. Waren ze die, die of vergeten of verslechterd Nou, nou dat is een de situatie. plaatsje waarbij, waar, waar 50.000 mensen wonen. En een klein deel van dat plaatsje dat was binnen de 20 kilometer zone, Dus die moest al weg. Een, aantal mensen, een groot aantal mensen heeft zelf besloten ook al weg te gaan. Maar er wonen nu nog 30.000 mensen in dat plaatsje. En die laatste 30.000 worden nu ook geëvacueerd naar de andere kant van, uh, van Japan. Goed. We moeten het ook even hebben over uh, die acties die nu ondernomen worden. Waar Marcel het ja. al even over had. Dat, dat water wat uh, via helikopters uit grote ja. waterzakken naar beneden komt. Ik heb die beelden bekeken net. Ja. Het komt vooral naast de reactor terecht, ja. heb ik het idee. Hoe nee, kijkt u nee, daar tegenaan? ontzettend weinig. Uh, men gaat het natuurlijk ook evalueren. De, met twee helikopters is men daarmee bezig. Er is overigens nog een derde die permanent uh, metingen doet. Om te kijken, is, is de stralingsbelasting niet te hoog? Uh, men heeft ook de normen voor de mensen die het vliegen inmiddels al verhoogd. Die mogen dus ook meer belast worden. Qua straling. Er komt heel weinig van het water in de reactorkern zelf. Maar goed, je kunt zeggen ieder litertje of iedere 10 of 100 liter die in de pool komt. Maar het is maar een pool van 10 bij 10 bij 10 meter. Dus er komt misschien een paar liter water in. Ja, je kunt zeggen dat is, dat is meegenomen. Nou, dat is dus ook goed mikken nog voor die piloten. Dat is goed mikken. Dus de hoop is denk ik nu vooral dat straks die waterkanonnen die binnenkort ingezet gaan worden. Dat, dat lijkt mij veel effectiever. Dat die zeg maar goed water naar binnen kunnen krijgen. En vervolgens aan het eind van de middag moeten ze dus stroomvoorziening weer redelijk op gang komen. Ja, ho doen pompen, ja, hoe, zijn ze hoe schieten ze daarmee op? Men schijnt ver te zijn. Ik begrijp dat men verwacht dat men vanmiddag daar stroom heeft. En dat men dan ook uh, daar weer uh, ja, met nieuwe pompen aan de slag kan gaan. Ja, maar dan moet de infrastructuur dat ook nog toelaten. Alleen elektriciteit heb je natuurlijk ook niks aan. Dat moet de infrastructuur toelaten. Dan moeten ook niet uh, zeg maar zulke uh, explosietjes weer plaatsvinden... dat er weer heel hoge stralingsbelastingen optreden... en het personeel van de plant uh, weg moet. Uh, ja. En u zei het eerder al vanochtend... er moeten ook niet weer problemen ontstaan bij andere exact. Reactoren, Want er zijn er zes in totaal. We hebben het nu over twee reactoren waar problemen zijn. We hebben, ja, de aandacht richt zich nu vooral op uh, uh, drie en vier. En eigenlijk vooral op uh, de, zeg maar de, de, de koelbaden die er zijn. En dan vooral nu bij drie. Want die schijnt het meest droog te staan. Maar bij vier uh, is het eigenlijk het meest risicovolle koelbad. Dus het verbaast mij ook enigszins dat we daar niet zoveel over horen. Goed, nou. Um, misschien kunnen we straks nog even naar u terug voor het eind van de uitzending. Even voor half tien. Tot straks. 13 minuten over negen naar Den Haag, naar de politiek. Daar verkeert defensieminister Hans Hille op het ogenblik in zwaar weer. Daar hoort u al een paar dagen over. SP dient een motie van afkeuring tegen hem in... omdat hij de Tweede Kamer niet goed zou hebben geïnformeerd... over de misstanden bij de marine in Den Helden. Volgens SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk... weigert de minister bovendien schuld te erkennen... en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Als je de Kamer onjuist informeert, is dat een politieke doodzonde. Waarom? Nou, kijk, als een minister de Kamer niet meer juist en volledig informeert, dan kunnen we eerlijk gezegd wel inpakken hier. Dit is het allerbelangrijkste wat een minister natuurlijk moet doen om de parlementaire democratie te laten functioneren. Om, omdat de Kamer anders de regering niet kan controleren. Juist. Kijk, dan houdt het op natuurlijk. De Kamer moet kunnen vertrouwen op de informatie van de minister. Als die niet juist is, dan kan dat gebeuren... maar dan moet je een verdraaid goed verhaal hebben. En je moet het toegeven. En de minister weigert om toe te geven dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd... omdat hij zegt dat hij het op dat moment niet wist... omdat er voor zover hij wist geen nieuwe gevallen bekend waren. Maar feitelijk, en volgens mij is dat zo helder als wat... heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd... De minister is razend druk met een mega bezuiniging op zijn departement. Hij moet 1 miljard bezuinigen, er moeten ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dan heeft hij ook nog eens een uit de hand gelopen evacuatiepoging in Libië voor zijn kiezen gekregen. Is het om die redenen niet voorstelbaar dat dit er tussendoor is geschoten? Ja, nee, maar dat kan natuurlijk niet. Een ministersbaan is een zware baan, dat zal iedereen begrijpen. Maar je kan niet zeggen, omdat hij nou eenmaal heel erg druk had mocht hij de Kamer verkeerd informeren. Het kabinet zit er nu een half jaar. Nu al een motie van afkeuring tegen een minister indienen... is dat niet een beetje vroeg? Als je de Kamer onjuist informeert... dan is dat een politieke doodzonde. Als je vervolgens weigert om dat toe te geven... en weigert om daartegen maatregelen te nemen... dan trek ik mijn conclusies. Dan keur ik die handelswijze af. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Zo is het. Kijk, ik heb de minister deze week ruimschoots de kans gegeven... om uit te leggen wat er is verkeerd is gegaan. Hij heeft die kans niet gegrepen. Hij heeft eerlijk gezegd een nogal arrogante houding gehad naar de Kamer toe. Hij heeft het gebagatelliseerd. Het was allemaal iets uit het verleden. Hele zegt, wat ik ook zeg, het is toch niet goed bij de linkse oppositie. Ja, dat is handig. Uh, dat is een handig trucje om vervolgens uh, niet meer goed je werk te doen. Nu komt u morgen met die motie van afkeuring tegen de minister. Uh, maar de kans dat die wordt aangenomen die is vooral theoretisch. En uh, misschien is de SP wel de enige die hem steunt. Want ook uh, eventuele steun van de andere oppositiepartijen is nog onzeker. Schiet er niet uw doel voorbij? Ik weet niet wat andere partijen gaan doen. Ik weet wel dat andere partijen zware woorden hebben gebruikt. Ik heb uh, zware woorden van de heer Wilders gehoord over de heer Hillen. Zware woorden van de Partij van de Arbeid over hille heb ik gehoord. Ook GroenLinks en D66 waren zeer kritisch. Zij zullen zelf hun eigen afweging maken. Voor mij is het zo dat ik uh, het nodig vind om deze motie van afkeuring in te dienen. Omdat de minister de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. En te weinig heeft gedaan om het vertrouwen in de Kamer te herstellen. SP-Kamerlid Van Dijk en Wilco Boom sprak met hem. Het is de dag van de leerplicht en er zijn zorgen over spijbelaars. Hoort u zo meer over? Eerst naar Erwin de Hart. Dus even horen hoe het is op de snelweg. Vertel, Erwin. Ja, ik noem drie files op gewoon. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en Huizen staat 6 kilometer. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort 12 kilometer. En op de A58 ben ik op zomer richting Vlissingen voor de Vlakentunnel 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over het aantal scholieren dat spijbelt... omdat ze thuis problemen hebben. Het aantal jongeren dat vorig jaar voor de kantonrechter moest komen... vanwege spijbelgedrag is gegroeid. Het is vandaag trouwens de dag van de leerplicht. Landelijk jeugdofficier Linda Dubbelman, goedemorgen. Goedemorgen. Die jongeren die vorig jaar voor de rechter kwamen... Eh, kwamen die allemaal daar vanwege spijbelen, vanwege problemen thuis? De meeste wel. Wij zien vaak dat er toch uh, sprake is van achterliggende problemen in de gezinnen... of grote problemen op school. Ja, en um, is dat eigenlijk van belang dat ze de problemen thuis hebben voor u? Dat is zeker van belang. Wat er gebeurt is als er sprake is van spijbelen... dan vinden wij dat eerst de scholen maatregelen moeten hm. nemen... De scholen schakelen vervolgens de leerplichtambtenaren in, maar als het spijbelen dan nog blijft voortduren, dan is er echt sprake van grotere problemen in de thuissituatie of soms ook conflicten op school. En dan is het ook belangrijk dat er gelijk actie wordt ondernomen. Ja, nou bent u landelijk jeugdofficier, waarom maakt het openbaar ministerie zich hier druk om? Wij maken onze druk om omdat echt structureel spijbelen een teken kan zijn van uh, achterliggende problematiek. En vooral ook een risicofactor dat die jongeren later afglijden in criminaliteit. Aha, ze gaan later problemen opleveren en dus wilt u daar vroeg bij zijn? Dat klopt. Uh, en de problemen kunnen ontstaan doordat ze later geen werk kunnen krijgen. Dus dat ze een maatschappelijke slechtere positie krijgen. Maar het is ook echt een risicofactor dat ze afglijden in criminaliteit. En er veel het... ergere dingen gaan uithalen. Neemt het toe, mevrouw Dubbelman, Ziet u dat? Het gaat er niet zozeer om dat het toeneemt. We moeten het gewoon veel eerder signaleren. Wij proberen vooral scholen te uh, stimuleren om eerder te melden. En nu doet zo'n 89% van het uh, voortgezet onderwijs dat inmiddels. Maar bijvoorbeeld de mbo-scholen blijven nog ver achter. Hoe kan nou, dat? Ja, dat kan toch omdat scholen ofwel het niet serieus genoeg nemen... Uh, de registratie bijvoorbeeld op nie ook niet op orde hebben... dus de kinderen niet eens in de gaten krijgen die te veel uitvallen. Dat klinkt nogal onverschillig van die scholen. Ik denk dat ze te veel aan hun hoofd hebben soms. En het is ja. uh, gewoon heel belangrijk dat ze de registratie goed op orde hebben... en direct gaan signaleren bij de leerplichtambtenaar. Maar mevrouw Dubbelman, zou u dan niet de scholen eigenlijk... voor de kantonrechter moeten zetten? Dat is natuurlijk lastig, want die hebben niks fout gedaan. Tenminste nou, scholen, niet strafbaar. Krijgen, de scholen krijgen zeker ook scherper toezicht vanaf dit jaar. Daar gaat namelijk de inspectie voor het onderwijs op controleren. Ja. Maar die nou moet u dus de leerlingen gaan straffen en helpt dat wel? Uit Eindelijk willen we ook liever die leerlingen gewoon terug naar school krijgen. Dus dat betekent ook altijd dat als die zaken bij ons terechtkomen... we eerst gaan kijken wat er aan de hand is in de gezinnen... en dan ook gedwongen hulpverlening inzetten. Ja, dus de ouders kunnen ook een uitnodiging verwachten? Zeker. De ouders kunnen ook gedagvaard worden voor de kantonrechter. En ook voor de ouders geldt dat we vooral willen dat ze gaan meewerken... aan het terugkrijgen van het kind naar school... En pas als ze dat niet doen, volgen er echt straffen en boetes. Iedereen moet zich inzetten om dat spijbelend terug te dringen. Linda Dubbelman, landelijk jeugdofficier. Hartelijk dank voor je toelichting. Dank u. Goedemorgen. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In het kader van de grote rampen in Japan bijvoorbeeld. Maar ook de problemen in Libië, noem maar wat. Is Joris van der Kerkhoff op zoek gegaan naar um, hoe het gaat met communicatie op dat soort momenten. Uh, op de Rijksuniversiteit in Groningen, wat ben je eigenlijk te weten gekomen vanochtend, jongens? Nou, het begon met, met, met de telegrammen die nog uh, gestuurd worden. Gewoon op een hele ouderwetse uh, manier. Uh, in Oost-Groningen is daar een bedrijf dat zich daarmee bezighoudt. Veel telegrammen in ieder geval naar, naar, naar Japan ook uh, gestuurd. Via uh, de vierde verdieping hier uh, in het faculteitsgebouw uh, in, in, uh, in Groningen. Uh, waar uh, de collega uitlegde, Wim Vuiken uitlegde dat Twitter wel heel goed is. Maar toch ook voor heel veel onrust uh, kan zorgen. En zei dat de overheid dan toch vaak ook wel moeite heeft om daar goed op te reageren. Eén verdieping uh, uh, hoger weer, uh, de vijfde verdieping, Joost Herman, hoofdopleiding Humanitarian Action. Uh, die overheid, die rol van die overheid, die is essentieel in hoe, en van, van niet-governementele organisaties ook, essentieel in hoe mensen met zo'n ramp uh, omgaan. Gaat het, zoals u nu naar Japan gaat, gaat het goed op dit moment? Nou, ik denk zeker dat de Japanse overheid uh, in ieder geval heel veel geleerd heeft... van, uh, van voorgaande gebeurtenissen zoals uh, 1995 in Kobe. Uh, dat men uh, de, de waarde van de correcte informatieverschaffing enorm heeft ingezien... om mensen niet in het ongewisse te laten over wat er nog op hen afkomt. Want hey, toen en... zeiden ze helemaal niks. Nou, toen zijn we wel wat, maar dat was meer in de categorie van... Uh, we lossen het wel op, we zijn onderweg om jullie te helpen... wacht nou maar even en, uh, en dan uh, komt het goed wel op jullie af. En dat is uiteraard, nou ja, mede in het tijdperk... dat mensen ook op andere manieren heel veel... al dan niet op waarheid berustende informatie krijgen... is natuurlijk niet meer afdom Je moet laten zien dat je grip op de situatie hebt... En in die gevallen dat je geen grip op de situatie hebt... een eerlijk en open antwoord geeft wat mensen kunnen verwachten uiteindelijk. Ja, eerder in de uitzending zei onze correspondent in, in Moskou ook... dat de mensen in, in, in Rusland, in, in het oosten van Rusland... Eh, ondanks dat er gezegd wordt eh, er is niks aan de hand... Al, eh, voor jullie zal er echt niks gebeuren... dat iedereen denkt van ja, daar zijn ze weer... Ja, in dat uh, betreffende land zou ik dat misschien ook doen. Uh, in het geval dat er in Nederland uh, onder bepaalde mensen lichte mate aan paniek is over het al dan niet voorradig zijn van jodiumtabletjes, geeft aan hoe onbetrouwbaar, uh, laten we maar zeggen, informele communicatiekanalen kunnen zijn. Dus de, de overheid, en zeker de overheid in een goed georganiseerd land als Japan, we spreken niet over Congo of Burundi. In een goed georganiseerd land als Japan is het duidelijk dat de overheid die rol ook moet claimen. Dat ze ook daadwerkelijk moeten zeggen, wij zijn degene die die betrouwbare informatie verschaffen. En die verschaffen ze, zo lijkt het althans nu, en dat zorgt ook voor een zekere demping, voor een zekere rust. Dat denk ik wel. Um, zij zijn degene, de overheid is degene die de hulpverlening aanstuurt, die uh, op dit moment vooral nog met interne organisaties werkt, maar mogelijkerwijs uh, ook met externe inkomende internationale humanitaire organisaties kan opereren. Zij hebben het overzicht, zij moeten dus ook die rol claimen. En dat de premier dat ook heeft gedaan in dit specifieke geval van de nucleaire uh, ramp die zich dreigt af te spelen, duidt ook aan dat er geen, geen, er is geen hoger niveau dan de, dan de premier. En dat betekent ook richting de bevolking, kijk, het is nu uh, wat ons betreft in goede handen. En je kan vertrouwen op de informatieverschaffing die wij plegen. Dank voor uw betrouwbare informatie. Alsjeblieft. Betrouwbare informatie vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. U bent niet anders gewend van ons. Nou, we gaan we naar Spanje, maar dat doen we even via Utrecht. Want de gemeente Utrecht mag van het ministerie van Justitie geen eigen wietkwekerij starten. Utrecht was dat wel van plan, om een besloten vereniging te beginnen... waarvan de leden zelf de wiet telen en ze het vervolgens dan ook oproken. In Spanje daar functioneren al jaren meer dan honderd van dergelijke cannabisclubs. De overheid tolereert ze omdat ze geen wiet verhandelen en de zwarthandel tegengaan. Correspondent Rob Zoutbergen bezocht een van de clubs in Bilbao. Een trap op. En dan kom je binnen... in wat de cannabisclub van Bilbao is. Het is een club, nadrukkelijk geen koffieshop. Het is een besloten vereniging waar de leden hun marihuana kopen. Ze nemen het mee naar huis of roken het bijvoorbeeld hier aan de houten tafel van de vereniging. Dit is een space privado, solo para ja, socios. het is, dus een, het is dus een privé omgeving waar alleen maar leden binnenkomen. Por otra parte, somos una asociación sin ánimo de lucro, no una empresa. We hebben geen winstoogmerk. We zijn geen bedrijf of zo. Y por último, nuestra producción está declarada. Een groot verschil met de Nederlandse coffeeshops is nog dat wij hier geen achterdeurtje hebben of zo, waardoor de wiet naar binnen komt. Nee, het wordt gewoon geleverd door kwekers uit de buurt. En die staan keurig in onze boekhouding. No, <houding> <houding> <houding> <houding> <houding> Clubleden zoeken hier de wiet uit die ze vandaag mee naar huis nemen. Zo'n 5 gram? 5 gram. 20 euro wordt hier bijgehouden in de boeken. Hoeveel het clublid meeneemt. Wisselgeld. Er is inmiddels tot aan Nederland belangstelling voor de zeker 100 Spaanse wietclubs... die gebruik maken van één regeltje in de wet. Daarin staat dat roken van wiet niet verboden is, zolang je het maar niet verhandelt. Werd het systeem in Spanje landelijk ingevoerd, dan leverde dat de overheid... bijna 400 miljoen euro aan belastingen op, berekenden de cannabisclubs... Waarom kom jij hier om marijuana te kopen? Ik kom hier voornamelijk omdat ik weet dat de kwaliteit gegarandeerd is. Dat de mensen hier te vertrouwen zijn. En dat de kwaliteit. Ik kan kiezen. Ze hebben het verbouwen het zelf. En ik weet gewoon dat de kwaliteit goed is. Je hebt verschillende types. Je kunt Je weet dat Dan wordt het 11 uur in de morgen. En dan gaan er nog meer Pret -sigaretten aan In de wietclub Pannag van Bilbao wordt alles bij elkaar behoorlijk gebloten in Spanje. Het is wel eens uitgerekend tot twee keer zoveel als elders in Europa. De Spaanse cannabisclubs tja, die worden voorlopig getolereerd. De clubs verminderen de zwarthandel en dat is goed... vertelt loco-burgemeester López van Paracuellos. waar een club open ging. te met de eliminatie van mercado negro de Evidentemente Alles wat de zwarthandel aanpakt is een stap in de goede richting. Alleen is het niet aan ons, als lokale overheid, om de wietclubs te legaliseren. We staan er neutraal tegenover. Want het blijft een taak van het ministerie. Die moet eens goed kijken wat die clubs nu opleveren. In principe is totaal legaal wat we doen. Maar no hay una regulación clara respect. Het is legaal wat we doen, maar wettelijk is er niets vastgesteld, zegt Martin Barjussou van de wietclub Pannach. We opereren vanuit een niemandsland, waar we zelf maar het wiel uitvinden. Rob Zoutberg was bij de Cannabis Club in Bilbao. Wij gaan nog eventjes voor het uh, laatste nieuws over uh, de kerncentrale in Fukushima. Kerncentrale 1. Uh, gaan we naar uh, Wim Turkenburg, onze atoomfysicus... die al de hele ochtend uh, aanwezig in de, in de studio is om het nieuws te duiden. Meneer Turkenburg, um, wij begrijpen dat er nog steeds uh, stoom komt uit de reactoren. Ja. Wat zegt u dat? Nou, uit de reactoren 2 en 3 komt uh, permanent uh, stoom. Je mag aannemen dat het ook uh, redactief is. Dat betekent dus dat de boel daar, uh, laat maar zeggen, lek is. Uh, niet dicht is, maar dat wisten we eigenlijk ook wel. Mm -hmm. Maar dat er dus ook permanent uh, water ingepompt moet worden om dat uh, weer aan te vullen. En, en daar uh, zit het probleem, dat hebben we eerder vanochtend al geconstateerd. Nou, Ik dat bij beide reactoren inderdaad het reactorhuis uh, niet intact is. Uh, dat het. Dat, dat, dat, ja. Anders kan die stoom niet weg. Als kan Simpelweg. de stoom daar niet nee. permanent uit wegkomen. En dus komt de radioactiviteit vrij. Dat wisselt heel erg. Soms is het hevig, soms is het wat minder. Heeft u een indruk kunnen krijgen hoe het met die mensen gaat die daar nog aan het werk zijn? Ja, de laatste berichten zijn er ongeveer 180 mensen werkzaam zijn. Dat gaat steeds in ploegendienst. Uh, we hebben gisteren al gehoord dat de stralingsbelasting die ze mogen hebben... die is sterk verhoogd. 250 millisievert per jaar. Zeg maar vijf uh, tot tien keer meer dan wat uh, eigenlijk in Nederland... dit soort mensen zouden mogen hebben. En uh, er is een bericht... Uh, mensen mogen ook geen contact hebben met de media... Maar een dochter is gebeld uh, door haar uh, vader. Dat is een van de radiologische werkers die daar is. En die heeft uh, afscheid van haar genomen. En heeft tegen haar gezegd, ik ben ten dode opgeschreven. Mm. Oh, dat is heel dramatisch. Ja. En, en, en dat, dat zou wel kunnen? Is, is dat ook uw inschatting? Dat die mensen worden er nou, maar het ingestuurd? Hangt, het hangt heel erg af van wat de totale stralingsniveaus zijn. Het, uh, er zijn een aantal mensen die hebben buitengewoon hoge bestralingsbelasting uh, gekregen. Uh, die zullen zeker stralingsziekten uh, krijgen. Dus, maar hoe ze zich verder precies gaat ontwikkelen, dat, dat weten we nu niet. Meneer Turkenberg, hartelijk dank voor je analyse vanochtend... bij de ontwikkelingen in de kerncentrale van Fukushima. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal van deze ochtend. Morgen zijn we er uiteraard weer. Voor het laatste nieuws zou ik zeggen, blijf gewoon luisteren... of surf even naar nos.nl. Daar vindt u een live blog over de toestand in Japan. Ook veel informatie over Bahrein bijvoorbeeld en Libië uiteraard. Maar dat zal ook allemaal te horen zijn, kan ik mij zo voorstellen? bij jou Sven. Goedemorgen. Goedemorgen Lara, zo is dat. Uh, en over Libië gesproken, de opstelling van Europa... ten aanzien van Libië maakt muziek, niet mij persoonlijk... maar wel Guy Verhofstadt, de leider van de Liberalen... in het Europees Parlement, oud-premier van België. Die wil meer. Die wil meer, en met hem ga ik zo meteen praten. En we weten allemaal dat rijden met een borrel op een slecht idee is... maar wat onze rijvaardigheid ook negatief beïnvloedt zijn... 3D-films en games. Ja. ja, Zeker, die maken onze hersenen zo in oh. de war. Nee, okay. Dat je beter even kan wachten met achter het stuur kruipen. En natuurlijk inderdaad wat je zei. Het laatste nieuws uit Japan, Libië, Bagrijn. En uiteraard ook de pedozaak tegen Robert M. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. het Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Japanse hoofdstad Tokio dreigt een groot stroomtekort. Volgens de Japanse regering wordt er weer meer elektriciteit verbruikt... maar kan de energiemaatschappij de vraag bijna niet aan. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de 35 miljoen inwoners van Tokio en omgeving. China wil betere en sneller informatie van Japan... over de straling bij de kerncentrale in Fukushima. Peking wil de komende vijf jaar veel kerncentrales bouwen... maar gaat nu bekijken of de veiligheidseisen... voor nieuwe centrales moeten worden verscherpt. Op plaatsen waar al wordt gebouwd, wordt het werk tijdelijk stilgelegd. Boskalis heeft een uitstekend jaar achter de rug. Het bagger- en sleebedrijf boekt een recordwinst van 311 miljoen euro. En ook de omzet was beter dan ooit, het kwam uit op 2,7 miljard euro. Goede resultaten waren onder meer het gevolg van de overname van Smit Internationale. En de gemeente Rotterdam wil spijbelaars van 18 jaar en ouder gaan aanpakken. Onderwijswethouder De Jonge wil dat mbo's ouders aanspreken... als hun volwassen kind meer dan 16 uur per maand aan lessen mist. Nu worden ouders pas benaderd als een volwassen scholier... meer dan een maand achter elkaar niet is komen opdagen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Aanweb verkeersinformatie Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staan twee files. Allereerst tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. En tussen Knopend Muidenberg en Blaricum 7 kilometer. Op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen 4 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Europa twijfelt veel te veel over Libië, zegt Europarlementariër en oud-premier van België, Guy Verhofstadt. Autorijden kan buitengewoon gevaarlijk zijn na het kijken van een 3D-film. Het laatste nieuws natuurlijk uit Japan, Libië, Bahrein en de pedozaak tegen Robert M. en het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Roy Heerkens is vanochtend live in Amsterdam. Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich doorgaans slaperig. En dat zorgt weer voor veel ongelukken in het verkeer. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl De zwakke opstelling van de Europese Unie ten aanzien van Libië maakt muziek. Stevige woorden, recht uit het hart van Kieverhofstad, voorzitter van de liberale fractie in het Europarlement. En oud-premier van België, meneer Verhofstadt, goedemorgen. Wat maakt u precies zo ziek? Uh, de besluiteloosheid van de Europese Unie... de besluiteloosheid van de lidstaten... om, uh, uh, uh, om inderdaad de Libische opvolsanten tegemoet te komen. Het is nu ongeveer al uh, ja, bijna tien dagen... Uh, dat uh, iedereen het erover eens is uh, en dat op ons dan toe ook vragen uh, dat er een no-fly zone zou komen boven uh, Libië. En, en, en die komt er uh, tot uh, vooralsnog uh, voorals niet. Nee, waarom en, niet? Uh, Hoe komt dat uh, dat Europa zo besluiteloos en zo uh, twijfelend is? ook de verdeeldheid. Er zijn landen die het wel willen. Frankrijk, uh, aan de, uh, Frankrijk en Groot-Brittannië ja, aan de ene kant. En dan landen zoals Duitsland, Italië uh, willen absoluut niet. Dus die verdeeldheid speelt een enorme rol. Ja. En uh, men ziet gewoon niet in dat wat er aan het gebeuren is en wat er zal gebeuren in men ja, een tweede Srebrenica is of een tweede Rwanda is of een tweede Darfur is. Ja. En een uh, nieuwe zwarte bladzijde zal toevoegen aan, uh, aan de van Europa, denk ik. Ja. ja, Sarkozy, de president van Frankrijk, die heeft het voortouw genomen, is voor de muziek gaan uitlopen en heeft gezegd: ik steun die verzetsraad in Libië. Maar vervolgens bleek uh, Gaddafi weer aan de winnende hand en toen gingen er ook weer stemmen op in Europa. Zie je wel, toch wel handig dat, vindt dat die ja, meteen ook ja, hebben gezegd. Dat, dat noem ik juist lafheid. En dat maakt mij juist uh, ziek. Uh, Namelijk dat, dat er een aantal landen gewoon zitten te wedden, uh, als ik het zo mag zeggen, uh, op, uh, op een overwinning van, van Gaddafi. En dat welke? die dan uh, gewoon zeggen dat die studenten, want het meestal gaat het daarover, en jongere ondernemers die daar de wapens hebben opgenomen, en die vechten namelijk uh, voor, uh, voor een echte democratische staten, voor ja. een beter leven, dat, dat die gewoon aan hun lot worden overgelaten. Ja. welke uh, landen zitten te wedden? degene die het moeilijk hebben om zo'n vliegverbod af te kondigen. De Verenigde Staten ook uh, zeer, uh, zeer duidelijk. En uh, ik, ik denk dat het op zich misschien nog niet te laat is dat het nog net het kan. De Arabische Liga heeft u ook gevraagd van een, een, een, een uh, flyzone, zoals het genoemd wordt uh, in te stellen. Ja. En We moeten hopen dat uh, vooralsnog iedereen kan overtuigd worden om dat te doen. Ja, België loopt ook niet voorop hè? Nou, het, is, het is altijd hetzelfde. Ik heb het uh, meegemaakt met de wanden. Bent u teleurgesteld ook in het leiderschap van Mark Rutte, de Nederlandse premier? Ik heb het niet specifiek tegen de ene of de andere. Nee, maar het gaat hier over leiderschap. Het gaat over gebrek aan leiderschap. Dus nu maak ik het wat concreter. U hebben het net over Sarkozy gehad als de enige die wel voorop loopt en zegt: Ik steun die andere. Laat mij meer voor wat zeggen. Ik vind algemeen dat de Europese Raad samenkomt en dat zij de enorme kans gemist hebben om het te doen. En waar ik het voornamelijk. Heb. En uh, dat is namelijk dat diegene in de Europese Unie, mevrouw Ashton, die daarvoor verantwoordelijk is... De hoge vertegenwoordiger ja, voor nog, buitenlandse zaken? Ja, nog, mi nog minstens het voorstel uh, niet doet aan, aan, aan de raad. Ze is gewoon niet aanwezig uh, in, uh, in dit uh, debat. Ja. En uh, dan zei je de vraag, ja, waarom hebben we... Uh, het uh, Lissabon-verdrag gedaan. Waarom hebben we een, uh, een hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid aangeduid? Waarom hebben we met andere woorden een externe Europese dienst gemaakt? Waarom zijn er plannen om in de toekomst toch uh, meer te gaan samenwerken op het vlak uh, van defensie? Ja. Als elke keer als de gelegenheid zich voordoet, wij gewoon ons hoofd in het zand steken. Ja. En, en, en niet durven. Maar meneer Verhofstadt, dit is toch, uh, laten we zeggen, um, de, de ultieme, het ultieme bewijs dat het leiderschap in Europa gewoon niet goed geregeld is en afwezer is. Er is geen Europese leider. We hebben wel uh, Herman van Rompuy als Europese voorzitter, permanente voorzitter, een soort, soort van president, maar ook niet echt aangesteld. Er is gewoon geen baas in Europa. Ja, dat moet dan maar veranderen. En uh, dat zal is, is een van de punten worden, denk ik. moet een van de. de, de de inzetten worden, zal ik maar zeggen, van de volgende verkiezingen uh, voor Europa in 2014. Het federale uh, Europa, als... een één Euro gekozen Euro-president? Uh, ja, uiteindelijk moet dat het doel zijn. Dat was trouwens ook het doel van al diegenen die meegedaan hebben aan de conventie en die namelijk dat verdrag hebben opgesteld. Dat uiteindelijk uh, was, uh, was daar de idee dat het moet uitmonden uh, in één in, in persoonlijkheid. Dat is juist. En, en we, dat zal er ook uh, uh, van komen, uh, uiteindelijk. Omdat je natuurlijk ook wel ziet dat. Uh, uh, dat uh, definitief uh, die discussie over wat is nu de methode in Europa, is het de communautaire methode is de commissie die de leiding geeft, of het is het de raad die de leiding geeft, dat dat moet worden opgelost. Maar deze ja. crisis toont toch nogmaals duidelijk aan uh, dat uh, ja, uh, alles in handen laten en alle beslissingen in handen laten van 27 verschillende eerste ministers en, en, en, en staatshoofden, uh, dat daarmee in elk geval uh, geen stappen vooruit worden gezet. Nee, dit kan zo niet langer, zegt u, dus bij de volgende Europese verkiezingen moet de inzet zijn, een federale Europa met enige als Europees dat president. Ik, ja. Goed, maar ja, dat is nog wel een paar jaar wachten, meneer En In de tussentijd gaat het in Libië eh, alsmaar slechter met die opstandelingen en wint Gaddafi terrein. Ja, dat weet ik, maar laten we. Daarom vond ik ook dat, het, dat we niet kunnen zwijgen. En eh, mijn hoop, gisteren waren al toch wel opnieuw signalen dat de Fransen opnieuw samen met de Britten eh, proberen om eh, toch eh, binnen de VN die resoluties eh, die over een non-fly zone erdoor te krijgen. Ja. Er was eh, gisteren ook signaal dat. Eh, uh, vanuit uh, het uh, Franse uh, ministerie van buitenlandse zaken, vanuit het kabinet, zei dat uh, ook een aantal Arabische landen uh, daar zouden bij betrokken worden. Ja. Uh, dus het kwam toch opnieuw een beetje in beweging. En ik ja. denk, het slechte wat men kan doen, is uh, gewoon uh, zwijgen, hoofd in het zand steken, en dan binnen enkele jaren waarschijnlijk een onderzoekscommissie ja. uh, in uh, uh, oprichten uh, om te zeggen wat er. Uh, uh, hoe het komt, uh, al die moorddadige uh, zaken die in, in, in, in, in Libië zullen gebeurd zijn. Ja. Tot slot, uh, al die uh, uh, Europese leiders, dus die regeringsleiders... die komen allemaal weer samen volgende week donderdag... Mm -hmm. voor hun Europese uh, topweer. Dus overal uh, om weer over Libië ongetwijfeld ook uh, te gaan praten en over Japan. Ik, ja. Waartoe roept hij hen op? Wel Tot het, het nemen van die beslissing die ze de vorige keer niet genomen hebben. En dat bestaat erin... Uh, ja te zeggen aan de drie vragen van de, van de Libische oppositie. En dat is uh, erkenning uh, van hun raad. Dat is twee instellen van een uh, no-fly zone. Uh, en, en, en, en drie ook het openen van, uh, van de, de havens en het zenden van, uh, uh, van voldoende voedsel, uh, geneesmiddelen. Uh, waar die uh, opstandelingen dringend nodig hebben. Juist. dus u doet eigenlijk een oproep aan alle Europese regeringsleiders om uh, Nicolas Sarkozy te volgen. Ik moet zeggen, ik ben geen grote fan van Nicolas Sarkozy, helemaal niet. Uh, maar in deze moet ik zeggen, door het gebrek aan actie van Cathy Ashton... Uh, van de vertegenwoordiger, had hij geen andere keuze uh, dan uh, een standpunt te bepalen. Juist, dus de Europese leiders moeten uh, de lijn van Frankrijk gaan volgen in deze kwestie. En dat geldt dan dus ook voor Mark Rutte, de Nederlandse premier. De lijn van Frankrijk en Engeland voegt dat erbij. Dat is misschien nog een argument erbij. Goed, dat geldt dus ook voor Nederland. Ja. Meneer Verhofstadt, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Japan zijn reddingswerkers nog volop bezig mensen onder het puin vandaan te halen. Hoe lang gaan ze daarmee nog door en wie bepaalt wanneer die operatie wordt stopgezet? Thea Heelhorst is hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw aan de Wageningen Universiteit en die kent het antwoord. In dit geval moet de regering van Japan, die zegt op een gegeven moment van... we gaan stoppen met de officiële zoek... Tochten. En dan gaan we natuurlijk informeel, gaat er waarschijnlijk nog van alles door. Mensen die het toch niet opgeven, maar het stop zijn wordt gegeven door de regering. Nou, internationaal zijn er allemaal afspraken over gemaakt, dat het op die manier gaat. Dus ook de regering van Japan heeft nu internationaal mensen ingeroepen. Er zijn nu 500 internationale reddingswerkers aan het werk. En met elkaar wachten die op het signaal van Japan... En dan ruimen ze op en dan trekken ze zich weer terug. Nou, de verwachting is dat dat na ongeveer 9 of 10 dagen is. Dat is een beetje gebruikelijk. Dus ook in Christchurch, een paar weken geleden... bij die grote aardbeving in Nieuw-Zeeland... hebben ze ook na 10 dagen gezegd... we gaan nu stoppen met de reddingswerkzaamheden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland. voor uw minuut Ranking the nieuws. Gaan we nu terug naar Amsterdam. En daar is Roy Herkens. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft last van overmatige slaperigheid. En dat houdt in dat ze zomaar kunnen wegdoezelen of in slaap vallen tijdens het autorijden. Op de slaappolykliniek in het Slotervaartziekenhuis Een volle wachtkamer met mensen met slaapkrachten. En uit een enquête hier blijkt dat een kwart van de Nederlanders zich doorgaans slaperig voelt. En daarmee is het een groot probleem waar veel mensen last van hebben. Jazeker, slaperigheid is een heel groot probleem. Uh, bij slaperigheid zijn mensen minder alert. En daardoor hebben ze grote kans om in slaap te vallen. Dat klinkt als een open deur, maar dat is een groot probleem. Want mensen hebben het zelf niet in de gaten. Hans Hamburger, neuroloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slaapwaakonderzoek. En die slaperigheid zorgt dan ook voor een grotere kans op een verkeersongeluk. Jazeker, want als je niet goed kan opletten, dan zie je dus niet wat er voor je gebeurt. En dan kan je zomaar eventjes... Ja, Ergens tegenaan rijden bijvoorbeeld, als er, in een, file, als er een file ontstaat, je ziet het net niet. Hoe, hoe, hoeveel groter is die kans? Ja, er zijn verschillende onderzoeken gedaan en dat zit ergens tussen de zes en de tien maal zo'n grote kans op een verkeersongeluk in, ja. binnen een jaar. En dat gaat dan om, dan dus bij onvoldoende nachtrust vergroot die kans ja. aanzienlijk? Kijk, als je niet genoeg slaapt, dan ga je dat vanzelf overdag inhalen en dat gebeurt op saaie momenten en dat kan dan in de auto gebeuren. En uh, als je een slaapstoornis hebt, dus als de slaap wel voldoende uren is geweest, maar de slaap zelf is niet goed van kwaliteit. Ja, dan, moet je dat ook, dan is er ook iets niet goed en dan worden mensen daar ook door slaperig. Er zijn wel wetten voor om die mensen die dat hebben, om die uh, niet te laten autorijden. Op weg naar de slaappolie hier uh, heb ik het even gevraagd aan wat automobilisten. Of ze zelf ervaring hebben met het wegdoezelen of in slaap vallen tijdens het autorijden. Nou, vooral met lange ritten die heel monotoon zijn. Dus uh, rechte stukken. Hè? En op een gegeven moment als je dan uh, s'avonds uh, ja, laat naar bed bent gegaan... en uh, veel afspraken hebt gehad, dus het eind van de dag... Ja, dan heb je nog wel eens een beetje uh, moeite met uh, de moeheid. Wel dat je geeft gaat knipperen met je oog... en dan uh, weet je dat je uh, snel een bakkoord moet gaan halen... of in ieder geval moet gestopt stoppen met rijden. Nou, eventjes een seconde, een flits van... Uh, ja, dat de aandacht weg is. en uh, nou ja, Dan in één keer schrik je van jezelf en dan ben je weer verder. Ik heb wel eens een keer dat je gewoon... Dat je bezig bent met denken, oh ben ik hier al? Dat heb je wel, maar dat je dan denkt, nou, het is aan vermoeidheid te wijten. Ja, niet dat ik het gevoel heb, laat ik het zo zeggen. Uh, dat je stukken van de route overslaat als het ware, van verrekt, ben ik hier al? En uh, ja, niet in de gaten heb gehad, dat je dat een stuk al gehad hebt. Dat is, is, is, is zulke soort dingen. Hans Hamburger, Hans hamburger. ja, neuroloog hier op het uh, Amsterdam Slaapwaakcentrum. Wat voor ongelukken worden er veroorzaakt door wegdoezelen of in slaap vallen? Nou, dat kan zijn dat iemand, eh, zeg maar, gaat slingeren eerst. Hè, met vaak zijn het vrachtwagenchauffeurs waarvan je dat ziet. Hè, dan zie je zo'n hele vrachtwagencombinatie slingeren. Dat komt door doezel. En bij, eigenlijk bij het begin van de doezelslaap, van doezel, zie je dat mensen hun ogen een beetje gaan bewegen heen en weer. En dan reizen ze erachteraan. En dan, als die uitslag te groot wordt en de vrachtwagen ook te veel slingert, dan, kom je dus, eh, ja, dan is de amplitude daarvan te groot en dan vallen de... Auto's eh, opzij in de, in de berm, zeg maar. en dat vooral dan eenzijdige ongelukken? Vaak eenzijdige ongevallen, waarbij het niet te wijten is aan een technische storing. Eh, dat is altijd door dit soort zaken ook... Uh, vrachtwagens of uh, die kantelen bijvoorbeeld als ze in een afslag zitten of bussen, er ja. zijn er mooie het, voorbeelden van ja, er is ook allerlei onderzoek gedaan in de Verenigde Staten en daarin is uitgerekend dat de kosten voor persoonlijk letsel overlijden en materiële schade enorm is, hè? in de Verenigde Staten loopt het in de miljarden, u wilt dat onderzoek in, uh, in Nederland uh, gaan doen om dat precies uit te rekenen uh, maar dan is eigenlijk de handbraak, stel die schade is er, wat, wat kunnen automobilisten doen om het te voorkomen? Nou, je kan kijken wat deze mensen hebben allemaal, die schade Hè? En dat uh, wordt nu ook al uh, geadviseerd. Uh, tenminste, dat probeer ik al jaren te adviseren aan bijvoorbeeld verzekeraars van, van vrachtwagenchauffeurs. Hè, onder andere TVM. Om mensen die, die op vrachtwagens werken of beroepschauffeurs te laten testen. Bijvoorbeeld voor slaapapneu. Daarvan weten wij zeker dat er een ernstige alertheidstoornis is overdag. En mensen met narcolepsie die mogen bijvoorbeeld ook niet rijden. Dus er zijn wel al wet voor om dat te voorkomen. Je bent... U pleit eigenlijk voor een verplicht onderzoek voor alle vrachtwagenchauffeurs? Nou, dat, ja, of, of alle eh, zeg maar, beroepsgoederenvervoers en, en vrachtwagen en buschauffeurs ook. Hè. Dat lijkt mij heel verstandig. Ja. En de gewone automobilisten, want die hebben er ook last van dat hebben we het gehoord in het fragment. Wat kunnen die doen om te voorkomen om weg te doezelen of in slaap te vallen? Want wat ik veel hoor is raampje openzetten. Ja, het hele grote probleem is, dat is uitgezocht, dat mensen zelf niet goed aan kunnen geven dat ze zo slaperig zijn en dat er een ongeluk kan ontstaan. Dus je moet eigenlijk heel preventief de Gaan. Want je kan niet zeggen van nou, als ik slaperig ben, hè, dat zegt iedereen nou wel, dan ga ik wel langs de kant van de weg staan, maar dat is onzin. Want dat, dat, dat kunnen mensen niet. Er is in simulators uitgezocht dat mensen niet kunnen aangeven wanneer ze bijvoorbeeld van de weg raken door, het, door een ongeluk of door slaperigheid. Nou, u nou, gaat het onderzoek doen. Veel succes daarbij. Dank u wel. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks het laatste nieuws uit de Japanse hoofdstad Tokio van onze eigen Wouter Kurpershoek, die daar inmiddels is aangekomen. Eerst nu het goede nieuws. Positive News network. Het staat van vroeger uit voor hout- en metaalinterieurs. Oké. Okay. Als u daar de eerste letters van pakt, hebt u Hemi. Dus um, de H van hout en uh, de M van uh, metaal. En de I dan. Dus de H van hout en de M van metaal in Hemi. En daar ja. maken wij de I van interieurs van. U krijgt jan Peter Balkeninde op de T. Dat klopt inderdaad. Hij spreekt dus ook het openingwoord uit. En dan gaat het glas heffen samen met onze algemeen directeur Dien Koopman. Zegt de Koopman, meldt zich bij de. Hij, hij, hij haalt hem op de lijn naar mijn gevoel weg. Mijn assistent die wijst de Elte decideert naar het midden. Dus voor mij was het dan doel. Het doelpunt. Ik heb het zelf niet helemaal goed kunnen zien. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid. Dat het is en blijft het. Maar waarom naar nou Balkeninde? Nou ja, het is een, een man uit Zeeland die uh, van dezelfde leeftijd uh, uh, dateert als onze algemeen directeur. Nou, dat is inderdaad een heel goede reden. Ja, dat klopt. Wow, hoe oud is die? 54? 55? Ik heb je heel goed ingeschat. Onze directeur is van uh, 1956. Kijk, hoe ziet die dag er dan uit? Um, ik pak even een, een openingskaart bij een momentje hoor. Het officiële gedeelte is dan uh, vanaf uh, drie uur... Uh, waar dan inderdaad uh, Jan-Peter erbij aanwezig is. Hij gaat het, uh, een, een officieel stuk uh, van de opening op zich nemen. We hebben een communicatiedeskundige die heel de middag uh, aanwezig is... en die heel de middag ook uh, ja, aan elkaar praat, laat ik het zo even noemen. Dat jullie daarvoor een uh, communicatiedeskundige inhuren, zeg? Ja, maar we zijn heel professioneel dus, bereid. Ja, uh, of moet ik het ceremoniemeester noemen? Uh, ja, u mag het een uh, uh, serie, uh, ceremonie uh, meester noemen... maar het is ook dat communicatiedestel... Ah, oké. Okay. Leuk. Uh, u, u bent op zoek naar Janita. Ja? Ja, die neemt niet op. Dus. Och, ik dacht, ik dacht je zelf Janita was. Nee, nee, nee, de telefoniste weet je niet daar, Leuk. Jij gaat over het leukste dorp van Overijssel als het goed is, hè? Ja, dat klopt. Leuk. De eerste ronde van de verkiezing is nu gestart. En dat is de ronde waarbij dorpen zich kunnen aanmelden. Leuk zeg. En uh, het gaat niet alleen om dorpen, maar ook stadswijken mogen, uh, mogen zich aanmelden. Leuk. Dat kan op de website www.leukstedorpvanoverijssel.nl. En daar kan, uh, elk dorp kan dan een eigen profiel aanmaken. Leuk. We zien eigenlijk dat dat uh, georganiseerd wordt of door, door particulieren. Want we hebben inmiddels al 22 aanmeldingen na een dag. Leuk, leuk, leuk, leuk. Wat zijn de criteria voor het leukste dorp? Nou, het is een, een, een, een verkiezing waarbij het publiek gaat stemmen. Dus de criteria zijn gewoon presenteer je op een zo leuk en origineel mogelijke manier. En het publiek bepaalt uiteindelijk welk dorp de meeste stemmen. krijgt. Leuk. En dan mag je niet op je eigen dorp stemmen, maar wel op een ander. Nou, je mag ook op je eigen dorp stemmen. Dat kunnen we niet tegenhouden. Uiteindelijk gaat het erom welk dorp zoveel mogelijk uh, zeg maar stemmers voor zichzelf weet te winnen. Ja. En gaat het dan om het meest ludieke, of uh, culturele, of mm, groenste, of... Uh, het dorp waar de mensen het gekst verkleed lopen? Of... Uh, de gekste moppen vertellen. Of de gekste bekken trekken. of de leukste jurkjes aan hebben. of de leukste kinderen hebben. Ja, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. En ja, vind je dat zelf het leukst? Nou, ik weet niet of dat het leukst is. Dus het gaat eigenlijk niet over mooi of het meest interessant. Nee, het gaat, gaat om op... leuk. Leuk. En, en uh, wat, wat is voor jezelf leuk? Wat vind ik zelf leuk? Ja. ja dat vind ik heel lastig. Bij de rollen die ik al heb, uh, ga ik zeker nog wel iets extra speciaals aanschaffen. Ja. Dat ik dat voel het. Nog niemand nog gezien <laughs> hebt natuurlijk, hè? Dat snap ik. <laughs> nou, leuk. Heel veel plezier. Oké, okay, dank u wel. En bedankt. Dag. Dag. De brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Het is uh, acht minuten voor tien, dames en heren. Japan telt de doden, helpt de daklozen en vecht tegen een dreigende nucleaire ramp. Het zal u niet zijn ontgaan, ook uh, vandaag niet. Het land is in shock na een zware aardbeving en de daaropvolgende verwoestende tsunami. Nog altijd, bijna een week geleden inmiddels. Inmiddels is daar ook aangekomen in Tokyo onze brandpuntcollega, Karo brandpuntcollega Wouter Kuppershoek. Wouter, goeiemorgen hier en uh, goedenavond voor jou. Wat heb je daar ja, aangetroffen? goedenavond vanuit Tokio. Wat tref je aan daar? Een bevolking die een beetje ongerust is. En dan heb ik het puur over de mensen hier in Tokio. Een beetje ongerust, omdat ze constant te horen krijgen dat het uh, wat Tokio betreft... Uh, dat er eigenlijk weinig uh, gevaar te duchten valt. Maar ja, het blijven allemaal mensen. Dus je hebt toch ergens een soort vage ongerustheid over. Want het gaat toch om straling en om een mogelijke ontploffing en noem het allemaal wel op. Dus het is ja, vage ongerustheid gekoppeld aan zeker geen paniek in deze stad... Geen paniek, terwijl buitenlandse mogelijkheden, zoals Frankrijk bijvoorbeeld, hun burgers hebben opgeroepen om weg te gaan. Er is nog geen run op de vliegvelden. KLM heeft extra, Frans heeft extra vluchten ingezet, heb ik begrepen gisteren in het nieuws. Ja, dat zijn de buitenlanders die, die wel weggaan. En als je aan de Japanners vraagt, willen we niet weg, willen we niet weg, dan ja, nee, eigenlijk niet. Want ze zeggen dan heel simpel, ja, een buitenlander heeft de keuze om weg te gaan. Die keuze hebben wij niet, simpel. Dit is al eenmaal gewoon hier. En als onze overheid aan ons uitlegt dat het risico voor Tokio niet echt groot is, ja, wat, wat moeten we dan? Ja, nou is er inmiddels kritiek vanuit China vanochtend, um, dat maand Japan tot meer openheid. Uh, er was een kritiek van de Japanse premier op de exploitant van die kerncentrales uh, daar om meer openheid. Heeft de bevolking eigenlijk nog wel voldoende vertrouwen in zijn eigen overheid? Uh, niet geheel meer. Uh, er worden wel vraagtekens gezet bij van ja, oké, okay, jullie zeggen wel dat het hier veilig is en daar veilig is. En Dat die straal van 20, 30 kilometer, die cirkel die nu is getrokken rond de centrale, dat dat voldoende zou moeten zijn. Maar klopt dat wel? Alleen uh, het lijkt niet tot uh, echt heftige reacties richting de overheid. Dat ligt denk ik ook niet helemaal in de aard van de Japanen. Maar men zegt wel van nou ja, we moeten het maar aannemen. Dat is een beetje de houding uh, op dit moment, terwijl inderdaad andere mogelijkheden, maar ook bijvoorbeeld de Amerikanen, die uh, zeggen jullie onderschatten het in Japan en die hanteren inmiddels een straal van 80 kilometer rondom de centrale. Dus we hebben tegen alle Amerikanen in Japan gezegd, kom niet binnen een straal van 80 kilometer, terwijl de Japanners dus die straal van 20 à 30 kilometer aanhouden. Ja, en die mensen die nog in die centrales aan het werk zijn, daar hebben wij het hier in Nederland de hele tijd over, en de hoeveelheid straling die zij krijgen, hebben mensen in de straten in Tokio het over hen? Ja, met veel bewondering. Uh, dat zijn toch de, de, de, ja, de mensen die uh, te proberen te redden wat er te redden valt. En, uh, maar goed, daar is dan ook niet heel veel openheid over hoe het dan precies allemaal in zijn werk gaat. Het enige wat het verteld wordt is dat het mensen zijn, 180 in totaal... die in teams constant uh, naar binnen worden gestuurd om dan uh, te proberen... In dit, op dit moment vooral om de, om de stroom weer te herstellen... ...naar die centrale toe. Dat klinkt een beetje raar, want die centrale zou toch stroom moeten opleveren. Maar je moet de stroom naar de centrale toe, waardoor allerlei koelmechanismen cool, uh, weer zouden gaan werken... ...die nu dus niet werken. Ja. Want vooral de generatoren die eigenlijk hadden moeten werken toen uh, die grote klap kwam... ...die hebben ook gefaald, waardoor de verhitting is ontstaan. Nou, als dat allemaal weer werkt, dat zou een enorme overwinning betekenen, want dan uh, zou dat koelen... Uh, wat wel mogelijk zou moeten zijn, ja. dat kan wel weer gaan plaatsvinden. En nou, daar zijn die teams mee bezig. Goed, je bent daarvoor brandpunt uh, in dat land. Wat ga je maken voor komende zondag? Wij gaan morgen en overmorgen uh, richting de kust. Blijven op veilige afstand van die, uh, van die centrale. En proberen eigenlijk een verhaal te maken... over hoe je als land en als bevolking omgaat... met twee van die ja, toch grote rampen die uh, elkaar hebben opgevolgd... Uh, dit is een unieke situatie, nooit eerder gezien in de wereldgeschiedenis. En welke lessen valt er dan te trekken? Wat gebeurt er? Hoe reageren bevolkingen? Hoe reageren overheden? Dus het is een beetje een verhaal. Uh, aan de ene kant de actualiteit en aan de andere kant zo'n tweede laag om te kijken. van wat doet dat dan met zo'n land? Wat gebeurt er? Je kunt als het ware nu live meekijken. Ja. Dit is niet een oefening op de hei, maar dit is het echte werk. Laatste vraag, Wouter. Veel mensen zullen zich afvragen. Iedereen wil weg uit dat land, in ieder geval de buitenlanders. En dan gaat die gekke kerkershoek daar nou juist naartoe. Is het veilig? Ik heb me uitgebreid laten informeren door allerlei mensen die er verstand van hebben. En de belangrijkste vraag die ik die mensen heb gesteld, de expert, is, zou u zelf op dit moment naar Japan afreizen, naar Tokio? En dan was het antwoord ja. Nou ja, wie ben ik dan als de mensen die er echt verstand van hebben, zouden gaan? Uh, ja, wie ben ik dan om niet te gaan? En laten we ook eventjes een belangrijk ding vaststellen. Uh, ik ben niet de enige. Goed. Er zijn hier nog steeds veel journalisten. Ja. En uh, de KLM vliegt gewoon, de ambassade zijn er. Dus... Het land is nog gewoon in bedrijf, zullen we maar zeggen. Wouter Kruppershoek, zondag meer in je Dankjewel voor nu. Straks, dames en heren, meer over uh, Japan. Dan ook het ochtendtumeur van Henk Spaan na het nieuws met Dorot Megens. Tot zo.